Als het avond wordt, denk ik misschien. Zal ik onder de klok jou terugzien? Steeds als ik onder de klok afspring met jou, dan denk ik door en sla je zeven. En als de door klok straks zeven slaat, dan wacht ik op jou. Kom je niet te laat wanneer de klok haar zeven slagen doet? Wikkijde kost de plaats waar ik jou ontmoet. de schoon met spoed als de klok haar zeven slagen doet. En als het één uur is. Die op die denk ik acht, wat lang voor de ik je zie, wanneer de klok haar zeven slagen doet, weet jij de vaste plaats waar ik jou op moet. dus kom het goed als de klak haar zeven slagen doet. Ben ik nerveus, denk ik nog drie uur Liefste, kom je heus Wanneer de klok a zeven slagen doet Wie jij de vaste plaats waar ik jou ontmoet de dus kom eens goed als de klok a zeven slagen doet Als het vijf uur is, wil ik we geen weer. Denk ik over twee uur, dan zie ik hem weer. Wanneer de klok a zeven slagen doet Wie jij de vaste plaats waar ik jou ontmoet de dus kom eens goed als de klok als ik slaap, doet ze. Pa pa pa pa pa, da da da. Pa pa pa pa pa, da da da. Pa Als het zes uur is, loop ik al op straat om de toren hier. Wanneer de klok naar zeven slagen doet Weet vast de vaste plaats waar ik jou ontmoet Dus kom eens goed als de klok naar zeven slagen doet